Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Belgische politie is gisteravond meerdere clubhuizen en woningen van Hells Angels binnengevallen. Ook was er een huiszoeking in Nederland, in Zevenen. Bij de invallen in België zijn 12 leden van de motorclub gearresteerd. Er zijn veel wapens in beslag genomen. Het is niet duidelijk of ook in Zevenen wapens zijn ontdekt. Het UWV krijgt miljoenen euro's aan onterecht uitbetaalde uitkeringen niet terug. Dat blijkt uit cijfers die Omroep WNL heeft opgevraagd bij de uitkeringsorganisatie. Van 2013 tot en met 2017 was het totale bedrag aan vorderingen ruim anderhalf miljard euro. Daarvan verwacht het UWV een deel niet meer terug te zien. Geschat wordt dat het gaat om een bedrag tussen de 122 en 228 miljoen euro. Koning Willem-Alexander heeft VVD'er Stef Blok beedigd als minister van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurde op Paleis Noordeinde in Den Haag. Blok volgt zijn partijgenoot Zelstra op, die vorige maand opstapte... naar aanleiding van zijn leugen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. De nieuwe minister zat met een kleine onderbreking... van 1998 tot 2012 in de Tweede Kamer voor de VVD. Net als Zelstra was hij in zijn laatste periode als Kamerlid fractievoorzitter. De politie heeft twee mannen uit Den Bosch en een Belg aangehouden... voor betrokkenheid bij een vechtpartij in de rechtbank in Den Bosch. Naar een vierde man wordt nog gezocht. Tijdens de rechtszitting twee weken geleden... werd een fatale schietpartij vorig jaar in best behandeld. Nabestaanden van het slachtoffer vielen toen de verdachten aan. Bondscoach Ronald Koeman heeft een flink aantal nieuwe namen opgenomen... in de voorselectie van het Nederlands Elftal. Ten onder andere Guus Til van AZ, Justin Kluivert van Ajax... en Steven Bergwijn van PSV... Ook Wout Weghorst, Marco Bizot, Ruud Vormer en Hans Hatenboer... zijn opvallende namen in de groep van Koeman. Ze zijn opgeroepen voor de oefenduels van Oranje met Engeland op 23 maart... en met Portugal op 26 maart. Weer in het Noordoosten kan het nog mistig zijn. Verder is het wisselen bewolkt. Vanuit het zuiden kans op buien. dus ook wat ruimte voor de zon. Het wordt 6 tot 10 graden vanmiddag. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Wij hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de grote krocht in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu ZFM Lunch. Het is dus trouwens wel wijs om als je zo'n bericht te horen hebt gekregen... om dan je leven nog eens goed onder de loep te nemen. En om waar nodig drastische maatregelen te nemen. Zo ben ik met een aantal mensen radicaal gekapt. En dat bevalt hen uitstekend. Het is wel verstandig om niet gelijk met iedereen radicaal te kappen. Het is wel erg verleidelijk hoor, moet ik zeggen, als je er in lekker in zit. Maar dat kun je toch beter niet doen. Nee, want niet alleen moet je van je vrienden hebben... je vrienden moeten net ook van jou hebben. Net zo goed. Zo, zo heb ik een heel goede vriend. En die vriend van mij heeft maar één been. Maar verder ziet hij er wel netjes uit. <lacht> maar dat been, dat moest hem worden afgezet om een of andere reden. En nu heeft men bij mijn vriend toch per ongeluk het verkeerde been afgezet. Ja. Zodat hij straks nog een keer onder de mes moet. En hij ook zijn andere been zal moeten missen. Nou, toen ik dit bericht te horen kreeg. Dacht ik echt, wat is hier nou in hemelsnaam de zin van? Ja, waarom krijgt iemand die toch al de pech heeft een been te moeten missen. Ook nog eens de pech dat hem het verkeerde been wordt afgezet. En met dat ik met deze gedachten kwel bezig was. Viel mij het antwoord in. Dat is. Omdat wij niet in de hemel zijn. In de hemel wordt altijd je goede been geamputeerd. Ja. Maar hier, hier op aarde gaat het anders. Hier is het leven lijden. Dat is een ongelooflijke domme theologische redenering. Zijn we laatst een dominee in de afloop van de voorstelling. Het zou best kunnen hoor, dat de dominee daar gelijk aan heeft. Dat het theologisch gezien ontzettend dom is. Ik denk wel dat de dominee gelijk heeft. Want uiteindelijk weten protestanten... veel en veel meer van de Bijbel dan katholieken. Ze snappen er wat minder. Maar ze weten er veel meer van. Het probleem is alleen... als je heel veel van iets weet... hou je geen verstand meer over... om het ook nog eens te begrijpen. Hè? Dat is het probleem. Ja, het is natuurlijk ook wel onzin... om te beweren dat iemand die katholiek is... Dat die dan per definitie goed bij zijn hoofd is. Ja, dat is natuurlijk de grootste flauwekul die er is. Integendeel zelfs, dat durf ik rustig te zeggen... ...iemand die katholiek is, is zeer hoogstwaarschijnlijk niet goed bij zijn hoofd. Maar iemand die niet katholiek is, is in ieder geval niet goed bij zijn hoofd. Het katholicisme geeft nog een heel klein sprankje hoop. Het enige en hoogst haalbare wat een mens in zijn leven mag verwachten. Nou, dit soort dingen bedenk je allemaal als je niks te doen hebt. is not for sale. Nou, deze ook niet, hoor. En ja, dat nummer dus heet Walls. Jouw huis ook niet te kopen? Nee. Nou, nou zijn huis ook niet. Hij nou zegt het. Dus, nieuw van Bon Jovi 2018 staat erachter. Dus het zal wel nieuw zijn. Hallo, We gaan naar de cultuur. Yoho! Cultuur, jawel. Want, wat is er allemaal te doen in de regio? Nou, ik heb geen idee. Jij gaat het ons vertellen. Ja, precies. We gaan eerst naar het Haarlemmerhouttheater aan de Van Olden Barneveldlaan 17 in Haarlem. Even kijken, de datum de 9e om kwart over acht in de grote zaal speelt toneelgroep Karakter en die brengt Eldorado op de planken. Bewerkt en geregisseerd door Maaike Wijngaarden. Een muzikale tragicomedie waarin we met een lach en een traan van donker naar helder licht gaan. Het verhaal. Als Steun en Mira terugkeren naar Eldorado, hun eigen muziektempel, waar ze jarenlang gelukkig zijn geweest, lopen de zaken niet zoals verwacht. Het is de bedoeling om samen met Echo, hun mediator, gespecialiseerd in muziek, afscheid te nemen en hun scheiding in te luiden. In het tempel is echter ondertussen een groepje krakers gaan wonen. De krakers leven volgens de principes uit de hippietijd en houden er andere ideeën op na. Devens liggen er investeerders op de loer die het gebouw willen platgooien... en er luxe appartementen van willen maken. De veranderingen zijn onomkeerbaar. Kun je in tijden van angst en onzekerheid vasthouden aan je eigen dromen, passies en idealen... en hoe goed ken je iemand eigenlijk? Nou, Dat kunt u allemaal dan zien in het Haarlem Theater in Haarlem. 9 maart, ook weer om kwart over acht, het wordt druk, Theater De Luifel in Heemstede... U kent natuurlijk allemaal het VARA Leids Cabaret Festival. En nu is de finalistentoer eh, 2018 gaande. Ontdek de grote nieuwe namen namelijk van het ne Nederlandse cabaretwereld. Misha Wertheim, Erik van Muiswinkel, Najib Amali, Paulien Cornelissen en noem maar op. Ze stonden allemaal in de finale van het Leids Cabaret Festival... voordat ze doorbraken bij het grote publiek. Grote kans dus dat je op deze avond zomaar eens... de nieuwe grote namen van de Nederlandse cabaretwereld gaat ontdekken. Sinds 1978 is het Vara Leids Cabaret Festival een vooraanstaand podium voor jong cabarettalent. Na het festival in het Leids-Schouwburg trekken de finalisten van het Vara Leids Cabaret Festival 2018... het land in met de finalistentoer, waarin zij de finaleavond integraal overdoen. Kom kijken en oordeel zelf. Vanaf maart 2018 staan ook de nieuwe finalisten in de startblokken. Mis hun eerste optredens niet. Want inderdaad, daar ga je de toekomstige grote namen allemaal zien. Dan nog de pletterij aan de Lange Herenvest 122 in Haarlem. Een film over de Haarlem in oude beelden. Deze voorstelling staat weer geheel in het teken... van de oude filmbeelden van de stad Haarlem. En naast de omgeving met onder andere het draaiorgelvertier... Draaiorgel ik wist dat die een keer zou komen... sneeuw en ijsbed aan de Kloppersingel... Speeltuin genoegens, niet alleen voor junioren, maar ook voor ouderen vandaag. Het Roosse in de jaren 70, het Strandkwartier en de sint jozefschool in Heemstede in 1962, mijn geboortejaar en 1963. De heilige communie voetbal, de laatste mis van de uh, Rooms-katholieke Sint-Bafortkerk in Schoten. Een circusfestival en nog veel meer. Al die filmbeelden ontzettend leuk om te zien. Dan nog het laatste voor dit blokje even een ode aan Chopin en het Mossenzaadje in Standpoort Noord. Meester pianist Menachem is op zondag 11 maart om drie uur te gast in het Mossenzaadje met een programma geheel gewijd aan Chopin. Een wals, een nocturne, polonaise, etudes, een scherzo en de bewerking uit het eerste pianoconcert. Chopin's muziek en zijn bijzondere gave voor het schrijven van pianomuziek wordt van alle kanten belicht. Het is een heerlijk programma dat in Duitsland met veel lof werd ontvangen. Muziek in Meneghem als een handschoen past. Virtuositeit gaat bij hem niet ten koste van diepgang. En zijn transparante spel laat Chopin nog beter uit de verf komen. Meneghem werkt behalve als solist ook met orkesten... en is in het Mossenzaadje een jaarlijks terugkerend muziekfeest. Het programma dat hij speelt is op zijn nieuwe cd terug te horen... en zal ook in de verkoop meegenomen worden. Ja Ruud... Nou, dat heb je fantastisch getuimd. Ik probeer het te keer Precies, einde van het muziekje, zeg. Nou, leuk, hè? Ja, en weet je, dat, vorige week hadden wij in, in Artiest in het Licht... hadden we iets van Chopin, want het was vorige week zijn geboortedag, hè? Ja, dat weet ik. Ja, dat was vorige week. Ja, nou, hartstikke mooi. En dat mosterdzaadje, dat is iets dat je moet je gewoon steunen. Want alle voorstellingen zijn daar gratis. Mag je zo naar binnen? En het enige wat men vraagt is gewoon een vrijwillige bijdrage... na afloop van het concert. En dat is... Leuk, je, want dat echt we, die mensen die dat doen, dat, dat is gewoon geweldig. Ik vind dat zo'n fantastisch initiatief. Ik ben er zelf helaas eigenlijk nog nooit geweest. Wat zeg je me nou? Ja, maar dat is altijd een vervoersprobleem, Ron. Nou, dat is altijd een probleem. Dan moet je met de bus en met de trein, weet ik het allemaal niet, zomaar. Maar goed, het is... Toch zeg ik wel, het is de moeite waard. En we besteden hier veel aandacht aan. Want ze komen eigenlijk bij mij elke week wel terug. Ja, nou ja, maar ze doen ook, ze doen ook heel veel. Ja, dus woord. ook elke week wat leuks te doen. En het is voornamelijk klassieke muziek. Dat ja. is ook nog eens de moeite waard. Ja, woord. Goed zo, nou, dat, is, dat is leuk. En dat is eigenlijk hetzelfde als, als de kerk waar ik zelf veel mee bezig ben. De grote kerk in Beverwijk. Want dat is ook zoiets, hè? Ja. Ah, uh, Gedreven op vrijwilligers die dat gebouw openhouden. En uh, nou ja, dat is onmisbaar. ook leuk. Oh ja, en daar gaat dus dat binnenkort ook dat uh, uh, jubileumconcert van Marco Bakker uh, plaatsvinden... op 23 maart in die Grote Kerk van Beverwijk. Dus als u daar kaarten voor wil, dat kan. Uh, dan moet u die bestellen via www.grotekerkbeverwijk.nl Ze kosten 25 euro. Is dat is ook zeker waard. Dan komen niet alleen Marco is er, maar ook andere artiesten... Dus zeer de moeite waarde. Een jubileumconcert. Nee, nee 25 euro. Te bestellen dus als u dat wilt op www.grotekerkbeverwijk.nl Daar kunt u uw kaarten bestellen voor. Het jubileumconcert van uh, Marco Bakker. En als u nog een ander. Uh, mag ik dat ook nog ja, even zeggen? Ja, graag, graag. Ja? Hoe lang? Ik, ik wil ook nog even voor mezelf een beetje. Nou, of niet voor mezelf. Nee, maar nee, voor jezelf. Um, de, de tijd van de Matthäus Passion komt er natuurlijk weer aan, dames en heren. Dus over drie weken is dat weer zo weg. Dan worden er in het hele land weer uh, uh, dingen georganiseerd rondom die Matthäus Passion van Bach. Ook CFM doet er aan mee. Want op vrijdag uh, 30 maart, tussen 2 en 5, wordt hij weer. Integraal uitgezonden op dit station. Zonder onderbreking van nieuws en reclame. Dus dat kunt u dan weer gaan vernemen. Dat wordt dit jaar weer verzorgd door Albert-Jan Vos. En s'avonds eh, ga ik zelf eh, met een hele grote groep muzikanten en koorleden. Gaan wij eh, de Matthäus ook uitvoeren in die grote kerk van Beverwijk. Alleen heel anders. Wanneer was het ook alweer? 30 maart. Ah. En uh, dat, uh, dat uh, gaan we heel anders doen Want wij gaan uh, uitvoeren Naar een idee Niet helemaal exact die uitvoering Maar naar een idee Van uh, Tom Parker Die met de New London Coral in de jaren tachtig De Young Matthew Passion maakte Een uh, dubbel LP En dat hebben wij als vertrekpunt genomen En met een aantal mensen gaan wij uh, Proberen om die uitvoering Dus daar gestalte te geven Het begint om 8 uur uh, S'avonds, ik zeg het maar vast... en het komt nog wel een keer langs. Toch? Wanneer was het ook alweer? 30 maart. Dankjewel. Het is nou de tweede keer. En dit is weer nieuw... I want you back from the five seconds of summer. Can I call to the Tilma dude. And if this is the last time that I'll see your face, the tears are just fucking rain. Wish I could say something. Something that doesn't sound insane, but lately I don't trust my brain. You tell me I won't ever change, so I just say nothing. Yeah, yeah. Five Seconds of Summer waren dat. En I want you back. En dat was een nieuwe plaat. Cultuur! Ja, cultuur! Cultuur komt er weer aan. En uh, dat betekent wel dat ik even mijn lijstje erbij moet pakken. Want Ruud doet dat natuurlijk weer totaal onverwacht. Maar dat, gaat, dat maakt niet uit, want we gaan dat gewoon even opzoeken. Want we gaan vrijdag ook weer naar het patronaat toe. Uh, um, het reservaat haalt de Duitser alle farben naar het patronaat. Frans Siemer, zoals je eigenlijk in het echt eet... is niet meer weg te denken uit het Europese club- en festivalscircuit. De carrière van de Berlijnen kreeg een kickstart... toen hij in zijn geboortestad op het verlaten Tempelhof vliegveld... voor 35.000 man optrad. Naast vervent DJ is Alle Farben ook producer van vele hits. Denk aan de in 2015 uitgebrachte techno-house... mega-hit Supergirl van Anna Neklap. Naklap. Niet baklap, naklap. En in uh, de in 2016 uitgebrachte zomerse knijter Bad Ideas. Na het, uh, extreme outdoor, pleinvrees en een jaar geleden nog een haast uitverkochte grote zaal van patronaat komt hij nu terug naar Haarlem voor een twee uur durende set. Nou, dat mag je niet missen natuurlijk. Dan nog even terug naar het Kennemer Theater in Beverwijk. Want de, nee, dat is niet terug, want daar zijn we nog niet eens geweest. Daar gaan we dus nu heen. En dat er wel morgenavond om kwart over acht... Daar spelen Leroux en Donjou een try-out Echte Liefde. Absurdistische muzikale cabaret-comedie Echte Liefde. Le Leroux en Milène Donjou slaan de handen ineen... voor de absurdistische muzikale cabaret-comedie Echte Liefde. Daarbij geïnspireerd door Absolutely Fabulous. Terwijl ze op rampkoers liggen met de snel veranderde wereld om hen heen... doen ze verwoede pogingen om zingeving en liefde te vinden... Met de moed der wanhoop en tomeloze energie... wordt er gezongen, gedanst, gevochten, getroost en lief gehad. Dan nog, de stad Schouwburg in Velsen mag ook niet ontbreken. Muziek voor en, voor en door alle leeftijden. De hele Schouwburg wordt gevuld met muziek... gespeeld door de jongste blokfluitspelers... met Jesse klanken van de Big Band. Symfonische muziek van het vermaarde harmonieorkest en van veel meer ensembles. Kom luisteren en ervaar dat je op iedere leeftijd kunt beginnen met muziek maken. De muziek wordt op deze avond omlijst met dans en ballet, euh, ballet, decors en visuele euh, effecten. Stad velsen om kwart over acht zaterdag 10 maart. <tog> Strung out on lasers and slashed back blazers And ate all your razors while pulling the waders Talking about Monroe and walking on Snow White New York's a go-go and everything tastes nice. Like poor little Greeny Ooh Get back on it Dream genie lives on his back Did that? Reptile, She loved him, she loved him, but just for a short while, she scratching the sand, let go of his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little green. David Bowie. De Gene Genie. Ja, en uh, dan is het alweer iets aan de vroege kant. Maar ja, we hebben nog zoveel te doen vandaag. Dus, voilà. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ron Gijzer. Het Brit's Festival keert terug in Zandvoort aan Zee. In navolging op de eerste editie in 2017... wordt het dorp, strand en het circuit... van vrijdag 6 tot en met zondag 8 juli voor één weekend Brits. Bezoekers kunnen genieten van alles wat Groot-Brittannië te bieden heeft... waarbij de verschillende jubilea van, uh, van Formule 1 de boventoon zullen voeren. En na het wervelende succes van vorig jaar... strijkt Pride Amsterdam ook dit jaar van 30 juli tot 1 augustus weer neer in Zandvoort. Als onderdeel van het overkoepelende Pride Amsterdam bij Pride at the Beach de spits af met een eigen parade... gevolgd door verschillende geweldige activiteiten en feesten. Dan een scooterrijder is afgelopen nacht gewond geraakt... bij een aanrijding met een hert op de zeeweg. De man reed op een scooter richting Zandvoort... toen hij op een fietspad in botsing kwam met het dier. De man landde hard met zijn hoofd uh, en liep tenminste schavelden schavel op. In afwachting van de ambulance heeft een agent... ondertussen zijn nek gestabiliseerd... Na de eerste behandeling aan, het op, aan de oppervlakkige wonden... is de man voor controle naar het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk gebracht. Omdat hij ongeveer 40 km per uur reed en hard te val is gekomen... zal verder onderzoek in het ziekenhuis moeten uitwijzen of er andere letsel is ontstaan. Hoe het met het hert is afgelopen is niet bekendgemaakt. Al enige jaren wordt onder de naam Zandvoort Goes Wild... aandacht gegeven aan de bronstijd van de herten in de Amsterdamse waterleidingduinen. Er zijn de gehele maand oktober niet alleen wandelingen naar de herten... maar ook een groot aantal activiteiten die de wilde kant van Zandvoort zullen laten zien. Een heel ander verhaal. Autodiefstal komt het meest voor in en om de grote steden... en in het grensgebied in Limburg en Noord-Brabant. Amsterdam, Haarlem, Haarlemmeer en Zaanstad zijn steden waar de meeste auto's ontvreemd worden. Dat blijkt vandaag uit het gepubliceerde cijfers van het CBS... Landelijk daalde het aantal autodiefstallen sinds 2010 met 40%, maar in Haarlem meer in Haarlem verdwenen in 2017 net zoveel of zelfs iets meer auto's dan in 2010. Diefstal van zaken uit of van auto's daalde in deze periode van 122.000 naar 65.000. De meeste diefstallen worden niet opgehelderd. Het oplossingspercentage zakte sinds 2010 toen 11% van de autodiefstallen werden opgelost... naar rond de 6% in het afgelopen jaar. Wie zijn auto kwijt is, ziet hem derhalve zelden meer terug. Dan nog een automobilist is dinsdagavond omstreeks half acht... tegen een lichtmast gereden op de dokweg in Ermuiden. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Het verkeer richting de haven werd korte tijd omgeleid... en de auto is door een berger weggesleept. Met het oog op de nieuwste collectie van Nederlands meest bekende couturier en kunstenaar neemt Mart Visser vanaf 2 mei voor een periode van zes weken Zandvoort over. Tijdens deze take-over is zijn nieuwste haute couture collectie voor het eerst voor het grote publiek te bewonderen tijdens een bijzondere en verrassende expositie in het raadhuis. In het naastgelegen Zandvoortmuseum museum kunnen bezoekers een mix van zijn werk als couturier en beeldend kunstenaar te bewonderen. Daarnaast worden er verschillende side events georganiseerd. Nou, als laatste, de verkeersupdate. Er zijn geen files gemeld in Zandvoort. Ik heb gehoord dat het Hert een aanklacht ingediend heeft. Dat zou me niks verbazen, want die zijn er wel een beetje klaar mee. Ze worden of afgeschoten, of ze worden aangereden. Dat is ja. niet leuk. Ja. Zelfs als je Hert bent. Ja. Wat een nieuws. Wat een nieuws. ZFM oh. luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, dan weer even naar serieuze zaken. Het is, het is op deze woensdag afhankelijk droog met af en toe zon. Vanuit het zuiden neemt de bewolking alweer snel toe en later vanmiddag neemt de kans op buige regen toe. De zwakke zuidoostenwind wordt zuid tot zuidwest en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Vanavond is het bewolkt met enkele buien, komende nacht klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 2 en er waait een matige zuidwestenwind. Morgen overheerst weer de bewolking en komt het tot regen, maar soms kan, het, kan ook even de zon uh, schijnen. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en aan zeekrachtig en de temperatuur blijft steken bij maximaal een graad of 6. Vrijdag wordt het een heel aardige dag met flink wat zonneschijn en maximaal een graad of 9, maar komend weekend is het weer bevolkt. Bovendien zijn er op beide weekenddagen perioden met regen. De wind waait uit het zuiden en de aangevoerde lucht is vrij zacht met temperaturen van 11 tot 12 graden. Het leuke van die liedjes van de sidekick, Je hoort nog eens wat. Weer is wat anders. Ja, weer is wat anders. Prachtig. Janis Joplin, natuurlijk. En Little Girl Blue. En uh, een van haar, denk ik, minder bekende opnames. Nou, ja. wel mooi. Altijd we. weer een uitdaging. hè? Altijd weer een uitdaging om weer met uh, iets ja. anders te komen. Nou, kom dan maar met je cultuur. Cultuur? Uh, ja. Tuurlijk. Het lijkt wel toneelspel hier. Want ja. dat komt mooi uit. Want we gaan ook naar de toneelschuur in ja. Haarlem. Oké. Okay. De Schuurshow is een culturele talkshow vanuit Café Toneelschuur. Met spraakmakende gasten, prikkelende columns en sprankelende gesprekken over voorstellingen, concerten en exposities die in Haarlem en ontsteken te zien zijn. De talkshow wordt opgeluisterd door live muziek, dé ideale invulling van de zondagmiddag. De presentatie van de Schuurshow wordt verzorgd door Louise Pirene, cultureel aanjager in Amsterdam-Noord, en Sikkie Claases. Die en die is journalisten. Wanneer is dat dan nou? Dat is zondag 11 maart om 4 uur s middags. Dan zaterdag 10 maart om kwart over 8 gaan we naar de stad Schouwburg in, aan de Wilsonplein 23 in Haarlem. Daar speelt Daniel Lohus en die neemt u mee in de nagelnieuwe voorstelling Vlier. En hij neemt u mee op zijn zoektocht, waarbij hij juist vaak dingen vindt waar hij niet eens naar op zoek was. Dat is heel apart. Zoek je het vuur, blijkt het thuis te branden. Onderweg vindt hij aanwijzingen in de natuur en het leven, heden en verleden. Daniel verweeft zijn inspirerende musicaliteit met persoonlijke liedteksten en verhalen die vaak uit ons collectieve geheugen lijken geput. Een nieuwe voorstelling vol levenslust, blijheid, vrolijkheid, heimwee, humor en troost. En, het brengt, ons, uh, en uh, het brengt hem en ons via nieuw ontdekte plekjes weer terug bij de grond waarop de vlierstruik het zo goed doet. En dat is goed om te weten. Zaterdag in de Stadsschouwburg in Haarlem dus. Dan nog iets voor de kinderen. Kindertheater De Toverknol aan de Spiegelstraat 8A in Haarlem. Roodkapje gaat naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. Haar, mo Haar moeder waarschuwt om niet van het pad af te gaan... want in het bos woont een boze wolf. Roodkapje komt de wolf tegen, maar is helemaal niet bang voor hem. De wolf begrijpt er niks van en denkt, dit is vreemd. Zo gaat het sprookje helemaal niet. Een humoristische bewerking op het beroemde sprookje van Roodkapje. Maar het is het sprookje eigenlijk uh, wel zo gegaan zoals de gloeders Grim hebben geschreven. Deze, voort, uh, deze voorstelling speelt van zaterdag 24 februari tot en met woensdag 4 april uh, dit jaar in de kindertheater De Toverknol in Haarlem. Nog eentje? Ja, nog eentje hoor ik. We gaan naar de Philharmonie in Haarlem. In de huidige tijd waarin veel schoonheid het onderspit moet delven, zoeken mensen troost in muziek. Zangeres Britta Maria en pianist en zanger Maurits Fonse bezingen het leven in al haar facetten. Chansons en van schoonheid en troost is een voorstelling waarin het Franse en het Nederlandse lied elkaar ontmoeten. Asna we hebben het er al eerder over gehad. Brel, Gainsbourg, maar ook Toon Hermans, Herman van Veen. En Jenny Adrian en de prachtige Nederlandse vertalingen van de Franse chansons. Het Schone wordt met Trozenrijke samengebracht tot een bijzondere, verrijkende ervaring. Philharmonie, dinsdag 13 maart om 2 uur middag. Wie is te bang voor de boze wolf? Wie is te bang? Wie is te bang voor de boze wolf? We De voet. Nee nee, ik spelen met de lift in grootmoeders flat. Daar is iemand. Ik ben heel, heel bang voor de boze wolf. Oh. Ja, oma! Pff. Nou, we hebben nog één stukje cultuur. Daar komt hij. hoor. Ja, niet alleen bang zijn voor de, de boze wolf... maar in het Tijlers Taylor, uh, Museum in Haarlem... Ja. Ja. daar wordt ook een tentoonstelling uh, gegeven... Uh, laten zien over de oceaan. Ze ja. leven op de bodem van de oceaan? Het is haast niet voor te stellen. De enorme druk van het water... De afwezigheid van zonlicht en voedsel, de ijzige koude, toch bevindt een groot deel van alle levende diersoorten zich in de diepzee. In de diepzee. <laughs> diepzee. Diepzee. diepzee. Diepzee. Ja. Ja, goed. Diepzee. De natuurhistorische bibliotheek van Tijdens Museum bezit bijzondere boeken over de fascinerende zoektocht naar leven in de diepzee. Diepzee. Diepzee. Diepzee. Diepzee. Maak kennis met de fragmentarische inzichten uit de rariteitenkabinetten. De vangsten van de grootschalige Oceano grafische expeditie uit de 19e eeuw en de allereerste pogingen om naar de diepzee te duiken. Laat je verwonderen door de rijke vondsten van microscopische stralendiertjes en prachtig gekleurde zeeanemonen tot monsterlijke hengelvissen. Tijdens museum dagelijks tot en met 9 september. De diepzee. Meteorologische diepzee. Diepzee. Diepzee. Artiest in het licht. Kenny Ball's jazzband, oftewel Kenny Ball. Kenny Ball en his Jazzman, een van die traditionele Engelse Dixieland Orkester, traditionele jazz orkester, mag je ook zeggen. Kenny Ball was de man, Kenneth Daniel Ball heet hij, hij werd geboren in Ilford op 22 mei 1930 en hij overleed in Besselden op 7 maart 2013. Een Britse jazz-trompetist, en bandleider. Hij uh, leidde de traditionele jazzgroep The Cannibal and His Jazzman... die in de jaren zestig uh, vooral hits scoorde in het Verenigd Koninkrijk... en de Verenigde Staten, maar ook in Nederland, hoor. Want dit Midnight in Moskou was ook hier een hit. Ja hoor, echt wel. Niet waar? Jawel. Ja, ja, ja. Ja. Goed, nog één artiest in het licht. Dat is een beetje een aparte man. Dat is namelijk Peter Banks... Peter Banks was dat. Eh, samen met Tony Kay onder andere. En eh, ja, Peter Banks, het, die naam zeg je natuurlijk helemaal niks. Dan denk je gewoon van wie is dat? Die man daar nooit van gehoord, van Peter Banks. Nee, maar de, nou, laat ik zeggen, de wat meer mensen die iets meer thuis zijn in de progrok... of de progressieve popmuziek uit de jaren 60, die weten er wel meer van. Hij heette oorspronkelijk Peter William Brock Bands... Hij werd geboren op, uh, in, in Barnet op 15 juli 1947. En hij overleed in Londen op 7 maart 2013. Hij was een Brits gitarist. En zijn grootste bekendheid staat hier. Of dat waar is, weet ik niet. Maar zijn grootste bekendheid dankt hij aan de eerste twee albums. De eerste twee LP's van de band Yes. Time and the Word en... Uh, en, na nou die andere titel ben ik even kwijt. Maar in ieder geval, uh, hij was tot en met, uh, tot aan het Yes album in, wat, waarin Chris Housen plaats ging innemen. Uh, de gitarist van Yes. En, uh, nou ja, uh, dat was hem dus. En u hoorde hem hier in solo opname. Die heette Eclipse. En daar deed onder andere ook Tony Kay. En dat was in de tijd dat uh, Banks in Yes zat. De toetsenist van Yes. Ja, ook dat nog. Nee. Maar uh, Ruud, was dit, nou, dit, is geen, dit is niet het origineel, toch? Dit is toch van Pink Floyd? Dat zou best kunnen, dat weet kom. ik niet. Dat, dat zou best kunnen, maar Peter nee. Banks heeft hem ook opgenomen. Ik vond dus, hem wel ja. heel apart, een fijn ja. woord. Je ja. wist wat anders. Ja, vond ik dus ook. Dat misschien dat Pieter. ja, maar hij heeft hem ook opgenomen. Ja. Ja, er zijn wel meer mensen die liedjes van anderen opnemen. Echt waar? Ja, gewoon komt er wel vaker voor. <laughs> <laughs> wat een verrassing. Ja. Dit mag in het nieuws, volgende ja, keer. dat zet ja. we in het nieuws. Maar er zit een beetje een lange uitloop op. Er <laughs> dus hebt... zit een beetje een lange uitloop op de nummer, maar vandaag. Maar je hebt vast weer een uh, nieuw muziekje staan. Ja, dat heb ik. Dus is ook tevens de laatste. Ach, nu al? Ja. Ach nee. Ja, het is niet anders, dan. Volgende week dan weer. Dit is Lee Hazelwood. Walk me out in the morning dew today Can't walk you out in the morning dew, my honey Can't walk you out in the morning dew at all Thought I heard a young girl cry and be Thought I heard a young girl crying today You didn't hear no young girl crying baby You didn't hear no young girl crying at all there's no more morning dew now there's no more morning dew what they were saying all these years was true now there's no ik kennen het ook nog een uh, uit, andere uitvoering. Uh, ik weet het niet meer. Volgens mij Long John Silver of zo. Die heeft er ook eens een uitvoering van gemaakt. Als ik het goed heb hoor. Kan ik het zomaar vergissen. Maar het schiet me zomaar te binnen. Dit was uh, Lee Hazelwood in ieder geval. De man die we natuurlijk ook kennen van uh, zijn hits met uh, Nancy Sinatra. Onder andere. Ja. ja heeft hij ook nog gedaan. Going to Jackson en zo. Dat soort liedjes. Heel, heel bekend. Heel bekend. Heel, ja. Maar is het is uh, al wel te plus, uh, Ron. Het zit er alweer op. Ja, dit, uh, dit muziekje uh, komt ook bekend in de orde. Ja. He? Dat is meestal uh, dus, uh, een soort oprotmuziekje. Het <lacht> ja, uh, is klaar. Wegwezen. Mooi geweest. Ja, het is mooi geweest. Ja. wegwezen. He. Twee uur lang. Ja. De, al die onzin. Nee, geen onzin. Eh, hallo, dit is een serieus radioprogramma. He. Heel serieus. Ja. En goede muziek. En goede muziek. En, en veel cultuur vooral nou, ook, hè. Nou, nou. Vooral als nou, nou jij er bent. Ja. Hij brengt het cultuurgehalte ach, met dit ach, programma ach, ach, ontzettend. Je legt het nadruk wel heel erg op ontzettend. Ja, ontzettend. Ontzettend. <lacht> <lacht> Dames en nee. heren, uh, ja, nou, het is klaar. We zijn uh, er weer klaar weer. Morgen ben ik er weer. Ik ben helemaal klaar. zijn weet nog niet ik. met wie. Ik ben nog niet meer wie. Nee. Die, die, die, de kleinkind is ziek en zo. Oh, nee. oh, vreselijk allemaal. Nou, in ieder geval, ik ben er morgen. En uh, wie er hier verder nog meer zit, dat zien we morgen wel. Dat zien we morgen dan wel weer. Yep. Tot uh, morgen volgende week. Tot ja. Een keer. jij tot volgende week woensdag? Ja. En uh, denk erom dat je niet, uh, niet te hard rent als je al die voorstellingen afgaat. Nee, nee, nee. Ik doe rustig rust aan. Te gaan. Door rust. Kalman, ja, Rustig aan. Rustig ja, aan. Slechte kalmte kan u redden. En we zien tot morgen. Dag! Dag!